De premier Rutte heeft in de Tweede Kamer met instemming gereageerd op de afgesproken bezuinigingen in het debat over het akkoord prees hij minister De Jager en de vijf fractieleiders. Volgens hem is de gang van zaken ongekend in de parlementaire geschiedenis. In het akkoord staat onder meer dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat, dat het ontslagrecht wordt versoepeld en de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Ambtenaren krijgen geen loonsverhoging en de hoge inkomens moeten een crisistarief betalen.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 Een hele goede nacht, twee minuten over twee. En dat is zoals altijd het begin van vier uur lang nachtzuster op Radio 1. Het programma dat helemaal wordt samengesteld door jou. Het draait namelijk om de vragen waar jij mee rondloopt. En waar je mee belt natuurlijk, want anders weet ik het ook niet. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen. Gewoon een vraag waar je graag een antwoord op zou willen krijgen... Die leg je dan voor aan het luisterpubliek van Radio 1. En die bellen dan ook weer 0800-1121. En voordat je het weet is het zes uur morgens. 0800-1121 is één manier. Maar mailen kan ook naar Nachtzuster.omroepmax.nl. Even twitteren via het nachtzuster is een mogelijkheid. En er is ook een chat tijdens dit programma te vinden op www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. En dan links even... Het venstertje chat aanklikken. En daar zijn ook straks alle vragen na te lezen die gesteld zijn in deze uitzending. Dus uh, nou, een hoop input, maar het allerbelangrijkste om te onthouden is 0800 1121. Ze legt de handen op en voor. Kijk me even onderzoekend aan. Zel me bij het drinken van wat water. Als ah, het blijft even bij me staan, nachts, wat moet je zonder jou beginnen? Nachts, ik brand van binnen. Nacht system. doe iets aan je bij. Achtjusten, wat ben ik zonder al je zorgen? Achtjusten, haal ik de morgen, nachtjes, iets aan de bij eind. Ik lig hier te beven en te zweten.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 Nachtzusten. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten. Brand van binnen. Nacht sister. Doe je erbij. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzusten. Al ik de morgen. Nachtzusten. <middels> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik ben niet bij Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo. Goedemorgen. Nachtzuster, we doen iets samen bij je. Sister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik iets van de pijn. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van oh, oh, oh, oh, oh, de pijn. Nachtzuster, auw. Nachtzuster, auw. Nachtzuster, Iets van de pijn. Nachtzuster maar een nachtzuster en helaas kan ik niks aan de pijn doen en ook medische zaken daar ben ik niet zo in thuis maar een vraag eventjes uh, vertalen en voorleggen aan het grote publiek... dat kan wel via 0800 1121. Frans, goedenacht. Goedenacht, ik ben met Frans, Amsterdam. Amsterdam. Ik had je verleden week aan de telefoon, het was bij zessen... en toen had ik een vraag en die kon ik niet meer stellen. En toen zei je van uh, blijf even een lijn, dan noteren we je gegevens even... en dan bellen we je als eerste terug. Ja, en toen hing je op. En nee, toen werd ik afgebroken. Ja. Nou, toen ging je net een tunnel in. te gewacht en toen was het over. Maar ik ben nu als eerste. Nou, dat heb je oh. goed gedaan. Ja, we gaan gewoon verder waar we vorige uh, week okay. om zes uur zijn begonnen. een vraag. Misschien een onnozele ja. vraag, maar bloed serieus. Ja. Uh, we hebben allemaal scharen thuis, ja. Verschillende soorten. Meestal een beeldscharen. Een gewone huistijn, een keukenschaar. Een, een, een, een verbandschaar, een nagelschaar, noem maar op. Nou ken je al die scharen, Daar kan je met je vingers in. Maar ja. in een nagelschaatje niet. Waarom niet? Een kun je toch ook met je vingers in? Ja, maar nou, ik niet. Ik heb hier nou vier nagelschaatjes voor me. Mijn dochter en mijn vrouw worden opgezocht in huis. En alle vier kan ik een heel klein stukje met mijn duim erin. Oh. Hoe kleiner het schaartje wordt, hoe kleiner die ogen ook worden. Maar heb je van die dikke duimen dan? Nee, want alle andere scharen kom ik wel in. Nee, dus, dus de vraag is eigenlijk waarom ze, als ze het knipgedeelte verkleinen, ook het, uh, het pakgedeelte verkleinen. Kijk, als je, als je een Fiat uh, 500 koopt, dat <lacht> is een hele kleine auto. Maar het stuur en de versnellingspoop blijft groot. Het moet wel functioneel blijven. Ja, dat zou heel onpraktisch zijn. Ja, en waarom is het met een schaar niet? Waarom maken ze die zo, zo klein, die gaten? En misschien bestaan ze wel, hoor, Grote, maar ik heb verschillende familieleden gebeld. En ze proberen het eens. Ja, ja, je hebt gelijk. En... Ja, dat, dat is een vraag waar ik al oh, lang mee zit. En ja. Ik heb het al eerder gesteld in uh, Radio 2, Cappuccino. Nou. En het enige antwoord wat ik kreeg is: ja, dan krijgt de schaar zo'n raar model. Ja, maar het ja. gaat er niet om de vormgeving, het gaat er om het functioneren. Dat lijkt me toch op de eerste plaats het belangrijkste. Ja. ja. Want ik, ik bedoel, een gieter heeft ook een rare vorm. Ja. Maar ja, ja. het werkt wel, meestal. Ja. Dus, nou, uh, dat is mijn het vraag. Nou, ik, ik vind het, een goeie, ik ik vind geval, het de maar. moeite waard om een week voor te wachten hoor Frans. <laughs> daar nee, maar het, ik, ik zit ermee, kijk ik ben blind. En eh, ja, als je gehandicapt bent, probeer je toch zoveel mogelijk dingen zelf toch. En dat is onder andere nagels knippen. Maar je gaat toch niet, als je blind bent, zelf je nagels knippen? Waarom niet? Het, het lukt best, maar ik doe het met een grote schaar. Omdat en... het met een klein schaartje heel onhandig gaat dus ik niet met mijn vingers zo goed in kan. <tie> uh, dan is dat heel onhandig. En daarom ben ik op die vraag gekomen. Ik vind het wel fascinerend dat een blinde met een grote schaar zijn nagels aan het knippen ja, ja. is. En dat ja, gaat dus, het allemaal en, goed. nog alle tien nou, nog meteen. Ja, nou, ik vind het knap. En dan doe je nog de tenen. Dus de, de ja, vinger, dat gaat nog. niet om de vingers, maar de tenen ook nog. Ja, ja. Nou, ik, dat vind ik knap. Ja. Dat, oh, ik ga het eens dus proberen met mijn ogen dicht. Kijken <laughs> hoe ik dat voor mekaar krijg. Maar dat is, als je blind bent, dan um, uh, ontwikkel je ook de, de capaciteit... om wat meer uh, goed Kleurig, te voelen ja. en uh, uh, inderdaad uh, niet je te... Je wordt voorzichtig en het is hetzelfde als, als scheren. Dat, dat is ook heel moeilijk. En dan hou ik gewoon zo'n stop op en ik doe ik met een schaar. Nou ja, Frans. Ja. En, ja, en weer zo'n grote schaar het natuurlijk. Ik zie dit en dat, maar ik heb nog nooit uh, in mijn neus geknipt of zo, maar het <laughs> gaat prima. Dat kan ik dat heel kort, uh, heel korte stoppeltjes kan ik dat uh, beperken. Wat is nog meer moeilijk? Ja, wat is nog meer moeilijk? Na, na, naar buiten gaan of zo. Ik zit al jaren binnen. Ik bedoel, uh, al, alleen lopen dat is, dat is eigenlijk. Uh, niet mogelijk voor een blinde. Ze zeggen altijd, uh, kennissen van mijn vrienden, zeggen altijd van ga naar buiten, dit en yeah. dat. Ik zeg, dat lukt niet. Och, ik zie zoveel blinden lopen. Nee, dat zijn mensen die altijd nog wel iets gezicht hebben. Al is het alleen maar de, de, de grond onder je, dat je de tegels ziet of zo. Want als je helemaal blind bent, je loopt alleen, je, je, je, weg, je, je kent de weg wel, maar die verandert elke dag. Dan ligt er een hond op straat, dan staat er een auto, dan uh, staan daar mensen. Dus je route verandert steeds eigenlijk. Ja, maar daar, daar heb je van die stokken voor. En een hond, toch? Ja, nou, een hond heb ik niet. Ik heb alleen nee. een stok. Maar de, uh, ja, als ik naar buiten ga, dan ga ik met begeleiding altijd naar buiten Ah, oh, oké. Okay. Mijn vrouw, mijn dochter mee. Ja, ik wou net zeggen al, die vrienden die zeggen je moet naar buiten, die moeten dan gewoon gezellig met jou naar buiten. Ja, maar voor de rest, ja, ik doe vrij veel dingen, zoals zelf... Uh, kopje pakken uit, uh, uit de kast, een bord, uh, brood smeren, uh, koffie inschenken, dat, dat is weer wat moeilijker, want dan moet je af en toe moet je vinger even peilen of het al vol is het kopje, Oeh, dat wordt wat lastiger. Dan moet je niet maandag, met de niet hete allemaal koffie allemaal doen, wel, ja, ja. want je vindt het altijd, als, als je gehandicapt bent, altijd lastig om, om aan mensen te vragen, en je probeert altijd zoveel mogelijk zelf. Ja, ja. Nee, dat, uh, nou, dat is uh, bewonderenswaardig. Nou, dat knippen, dat vind ik nog een ja, beetje... Ja, nou, zo kwam ik op dat schaaprobleem. Ja, dat waar, begrijp ik. Waarom, waarom denken fabrikanten daar niet aan en maken ze ook... die gaten net zo groot als bij een gewone schaap, uh, waar je wel in kan. Kijk, ik... een wildschaar zijn ze extra groot. Ik weet niet of je die wildscharen kent. Zo'n zo blok zitten, weet je wel, om een kip door te knippen. Oh ja. Er is zo'n wildschaar bij... En ja, die zijn wel heel groot, die schaarten. Dat uh, is het het toch week, ook raar? Goed, want je uh, hebt toch niet opeens hele grote vingers als je kip gaat knippen? Nee, maar ja goed, je kan het wel makkelijk bedienen. Maar een nagelschaartje kan ik niet makkelijk bedienen. Met het ene gaat, dan ga ik net een klein stukje met mijn duim. En het andere gaat, ja, dat, het zit zo dicht op elkaar ook. Het is dat ze daar niet een ander model van maken. Misschien hebben pedicuren wel een speciaal schaartje, dat weet ik niet hoor. Ja. Die wel iets speciaals hebben daarvoor. Ja, of die hebben gewoon, uh, je kunt pas naar de pedicure school als je hele kleine vingertjes hebt. Ja, dat zal het zijn. Ja, precies, kijk, uh, kleine kinderen uh, kunnen er makkelijk in zo'n schaakje met je vingers, maar daar zijn ze juist niet voor gemaakt. Nee, dat lijkt me nou niet dat ik hele kleine kinderen uh, bij jou de teennagels moeten komen knippen. Nee. Nou, uh, Frans, ik, uh, ik ga een poging wagen. Eens kijken of iemand daar een zinnig antwoord op kan geven. 0800 oh, okay. dus antwoord 1121. Antwoord, ja, dat wordt een model zo raar. Ja, dat is niet zo'n logisch antwoord, vind ik. Nee, nou ja, als dat het antwoord is. Maar dat is, dat, het lijkt mij inderdaad ook een vreemde reden om het uh, zo te fabriceren. 0800, Misschien dat het, uh, het, het, het WIG-systeem wel niet werkt dan. Nou, dat moet toch. Nou, volgens mij moet dat gewoon te maken zijn. Het moet toch uh, alles is te maken. Dus de... is een goede voor de, uh, de HEMA-ontwerpwedstrijd. Ja, bijvoorbeeld. Ja. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Frans, dankjewel voor hey. het uh, weer bellen. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Hey. Wim. Um, een klein vraagje. Ja. Ik uh, rijd s'nachts altijd langs Serenwegen. Ja. En uh, dan overkomt het me dat ik uh, zo nu en dan helaas een beest overrijd of een eend. Uh, zeker oh. in, de, in de tijd in het, uh, in het voorjaar. Oh. Maar ja, dat, uh, dat gaat nou eenmaal zo. Die, die komen voor je wielen voordat je het weet. En nu had ik de vorige keer een haas tegen mijn auto aan. Oh. En die was dus inderdaad, ik ben uitgestapt en die was dood. Ja. En toen heb ik hem meegenomen naar huis en ik heb hem gevuld en ik heb hem uh, uh, opgegeten. Maar ik vroeg me later af. Ik heb wel eens gehoord dat als je bijvoorbeeld een ree of een zwijn of weet ik wat aanrijdt... en je laat dat in je achterbak en je gaat er dan vrolijk mee naar huis... dat uh, mocht er politie komen dat je dan uh, een bekeuring krijgt. Of dat, nou, in ieder geval dat dat niet mag. Oh? Nee, dat schijnt zo. Tenminste, dat, uh, is in, uh, dat heb ik uh, gehoord. En ik wilde eigenlijk weten of uh, überhaupt wat ik gedaan heb, of dat strafbaar is... Ja, nee, ja dat is, kan ik me voorstellen. Maar... <laughs> nou, ik moet me even inleven, hoor. Maar ik, je je leef je even in. Nou, ik probeer, me, even... met alles ik probeer van... me in te leven in dat ik dan een haas aanrij en dat ik hem dan van het asfalt ga schrapen om hem thuis op de barbecue nee, te leggen. Nee, nee, nee. keken. het is natuurlijk niet zo dat je, dat Hij was niet een plat. is die uh, wat tot uh, pap gereden is. Want dan uh, is het... Uh, maar het gaat er gewoon om dat het zonde is om zo'n beest te laten liggen. En uh, het is gewoon uitstekend voedsel. Het is nog heel erg lekker ook. Dus ja, vullen en opeten. Ja, maar het is niet zo dat je expres zonder licht door de polder nee, gaat rijden... in de hoop nee, dat je nee, tegen nee, een nee, hertje nee, ja, rijdt nee. ja, voor de biefstuk. Voel, dat zou kunnen, zo. zo. Nee, nee hoor, dat is, niet, uh, dat is niet aan de orde. Maar ik rijd zo'n 500, 600 op een, uh, op een, nacht, op een nachtdienst, dus... Uh, het is logisch, net zoals dat je bekeuring krijgt voor het hard rijden, wat ook automatisch gaat. Dat je ook wel eens wat aanrijdt? Ja, dat je ook dit soort dingen meemaakt. Ja, ik, ik zit te denken, ik heb ooit één keer een konijntje aangereden, maar dat is denk ik echt al wel twaalf jaar geleden. Ja, ja, maar jij rijdt denk ik ook geen 600 kilometer op een nacht. Nee. Hm. Maar wel 200. Nou, dat uh, schiet al lekker op. Ja, precies. Dus dan zou ik ja. al een derde van de haas en de eenden aan moeten rijden. Nou, meer, misschien. Ik ja, al... ja, ja, nou ja, misschien ben je, ben je veel beter een chauffeur dan ik een chauffeur ben. Dat zal het zijn. Dat. Uh, <laughs> of ik ze... ik uh, krijg zo langzamerhand zo'n ongelofelijke bewondering voor je. Huh? Ja. ja. <laughs> Voor alles wat je dat kan ik kan autorijden toe... überhaupt. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. <laughs> ja, op zich. Ik ook. Maar goed. Maar um, ja, ik, nou ja, ik begrijp je vraag, maar in de, in de, in de, ik jok trouwens, want ik ben nog wel eens, ik ben wel eens tegen een hertje aangereden. Oh, en ik, dan, dat heb ik, heb ik nog nooit gepresteerd. En ik zou niet, inderdaad, niet eens op het idee komen om hem dan op te eten. Hoe lang nou, is dat ik, geleden? Dat is een jaar geleden, denk ik. Nou, en ik en heb, maar ja. ik, ik dacht wel. Toen dacht ik, en nu dan? Wat, ja. doe, wat doe je dan? Ja, 1-4-4 bellen. Ja, zoiets. Toch? was dat toen al 1-4-4? Nee, ja, dat, dat was dat toen uh, nog niet. Ja, nee, precies. Dus, dus ja, dat is het probleem. En, de, en toen heb ik de politie gebeld. En die zeiden, ja. nou, waar was het? En toen zeiden ze, we gaan wel even kijken. En dat vond ik nog zo netjes. Toen belden ze terug. Ja, dat is zeker netjes. Nee, maar ze belden nog terug om te zeggen, we hebben hem niet gevonden. Misschien was het een schamschot. Nou, aan, aan de deuk in mijn auto te zien. Had, dus die is, die, die, maar die is dus uh, het bos ingegaan. Dus misschien kun je hem nog ja. gaan zoeken als je honger hebt. Ja. Ja. Maar het is. Uh, nee, maar het is, ik, ik had niet nagedacht over dat er inderdaad ook nog mensen zijn die er uh, biefstukjes van willen maken. Ja, nee, mag dat? Heel lang geleden, toen ik nog op de academie zat. Toen hebben we een keer. Uh, toen kwamen we, hadden we een heel groot feest. En toen waren er mensen die kwamen ergens van de Veluwe af. En die hadden onderweg een hert aangereden. Ja. En dat was echt een heel groot feest. En dat hebben we daarop gegeten. Die hadden het ook in hun achterbak ja. gestopt. En dat was een, echt een baganaal, was <laughs> Ja, ja, nou, maar... Je gelooft het misschien niet, maar het is echt. Ja hoor. Waar... Maar, maar waar heb jij dan, waar heb geleerd hoe je een uh, haas vilt? Ik ben een Haarlemmer en uh, wij In gingen Haarlem als weet kinderen. Ja. ja, dat zijn de, de, de betere, de muggen. Uh, en als uh, jongens, opgeschoten jongens, van zo'n uh, 14, 15 jaar had ik weer een vriend. En, die was bekend in de duinen en dan gingen we s'nachts met lampen de duinen in en dan gingen we konijnen vangen. En die heeft mij geleerd hoe ik een konijn moest vullen. Nou, een konijn en een haas, dat, uh, dat scheelt niet zo heel. Dus oh. vandaar dat ik dat kan. En ben je daarvoor, was je dan ook zo'n jongetje die met een, uh, dat met een vergrootglas uh, mieren ging zitten? Nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee. oké okay. nee. dat dat ja, even duidelijk allemaal, is. Je kan het allemaal... Uh, ongunstig uitleggen, dat is waar. Ja. Nou ja, nee, maar, maar het is... Ik, dat bedoel ik echt niet lelijk, Wim. Echt nee. niet. Maar uh, psychopaten beginnen meestal ja. met uh, de kat van de buren, Ja, Ja, ja, ja, ja. Dat wil niet zeggen dat het in dit geval meteen uh, dat er een parallel is, maar ik check het even. Goed. Ja. Dus um, uh, of je een aangereden uh, uh, hetje of ree of een wild zwijn... Nee, of je dat, die... dat, dat, volgens mij is dat zo. Volgens mij moet je dus een uh, grootwild, wat, wat, wat je als grootwild oh, ja. kan zien, moet je dat überhaupt moet je dat melden. Ja, maar een haas... En je mag het, je mag het zeker, dat, dat is mij toen verteld, want, nou ja, maar dat is al van jaren geleden natuurlijk, is me toen al verteld dat je dat zeker niet mee mag nemen. Maar een haas of een eend Juist. of een gans? Ja. ja. ja. En, ja. En, en Wim... Ja. Nog even, want ik, ik had vroeger een huisgenootje dat bij de scouting zat. Ja. En die heeft mij geleerd, serieus, het is geen grapje... maar dat heeft zij op overlevingskamp, gebeurtenis, knopenleg, toestand geleerd. Ja, ja, ja. ja. ja. Als ik ben zelf ook wat vinden geweest. Ja. Dus ik oh, vind... dan weet, kom je misschien ja. bekend voor, want ze had daar ook een uh, kopietje van. Een, uh, een, een stencilje heette dat nog. Ja. Dat als je een egeltje, een uh, aangereden of gevangen egeltje... Als je die op zijn ruggetje in de barbecue, in, de, in, de, in het vuur legt... Ja. dan smelten die, smelten die uh, stekeltjes... Steakles? en dan ja, heb je okay. als het ware een bakje dat je zo leeg kunt lepelen. Als nou, je dat ja. zou willen, hè? Hmm. Nou, goed, dat je, nee, maar ik bedoel, een dus egeltje rijd je toch vaker mee. aan dan een hertje, denk ik. Dus dan ja. uh, weet ja. je dat. Nou, neem dat mee. Dat, je, dat, dat <laughs> neem ik goed ook mee. De, de eerste volgende ezel, de ego. De eerstvolgende egel, dat wordt een, uh, een tupperwarebakje. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, Wim, ik ben benieuwd. Mag je een ja. aangereden haas mee naar huis nemen om op te peuzelen? Ja. Ja. Ik, uh, uh, ik uh, ga eens kijken of er iemand over belt. 0800 1121. Goeie vrijdag, Wim. Oh, mag oh je mag hebt je nog, nog wat. Ik wil even iets vragen. Ja. Nog één dingetje. Ja. Uh, zijn jullie eruit gekomen van die uh, appelbomen van uh, verleden week? Volledig. Maar ik doe oh. ook nooit, ik doe ook niet de week daarna weer terug op de week daarvoor. Want dan nee, wordt het één nee, grote administratieve nee, rompslomp. Ik heb natuurlijk uh, helemaal suf gebeld om uh, te proberen <laughs> te verklaren. Maar uh, dat was dus niet meer nodig. Nee, het is nou, goed vreemd. gekomen en de podcast is te vinden via nachts.net. Dan kun je het allemaal okay. weer terugluisteren. Dat gaan we doen. Maar je wist het al. Dankjewel Wim. Oké, okay, en bedankt voor de aandacht. Jij ook bedankt. Dag. Doeg. Bright Eyes was dat uit de film. Watership Down, oftewel uh, waterschapsheuvel... waarin die konijntjes dan uh, de snelweg open... Oh, daar, ik wil het er niet eens over hebben. Zo'n verdrietig verhaal is dat altijd. Uh, 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen... en natuurlijk ook al je antwoorden. Willem. Hoi, Astrid. Hallo. Hoi, uh, ik had een vraag op je vakgebied als nachtzuster. Ja, ja. Uh, hoe herken ik het verschil als mensen flauwvallen of een hartanval krijgen? Oh, wat een goede vraag. Ja, want ik bedoel, met reanimeren is het... Uh, als je flauwvalt en ik ga je reanimeren, knap je niet van op. <laughs> en dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik ja. weet niet, uh, waaraan kun je nou zien of iemand nou een hartanval krijgt? Want ze zakken allemaal aan elkaar. Ja. En ze zakken allemaal op de grond. Of iemand nou flauw valt of iemand een auto valt krijgt. Dat zou ik dus willen weten. Nou, er is toch zo'n... In ieder geval in het Engels is daar een afkorting voor... die je altijd moet checken. Dus altijd... Ja, heel handig dat ik het nu ook paraat heb. Maar ik ben niet echt een nachtzuster, hè? Oh, sorry. Nee, voor de mensen die nu net inschakelen... die denken van... Oh, dan ga ik bellen wat ik aan de psoriasis tussen mijn tenen kan doen. Oh, je bent een flex. Nee, wacht, dat ik ben, dat ben ik. Ik ben een fake zuster. <laughs> dat, dat uh, is een, dat, misschien dat we daar de jingle mee in moeten spreken. Nee. Maar uh, er is een afkorting van vier, ja. woor, vier dingen waar je op moet letten. En één daarvan is het uh, uh, uh, uh, gevoel in de linkerarm. En de andere is pijn op de borst. En zo zijn er vier dingen. En uh, de, dan weet je dat het een hartaanval is. Ja, maar kijk... Ja, als als je, jij bedoelt als iemand over, al helemaal... Uh, zeg het even heel cru. Ja. Dus dan valt er niets meer over een linkerarm te, te melden of over druk op de borst. Hij zegt niets meer. Nee. Ja. En dus... die flauw valt, zegt ook niets meer. Dus, dus ja. En dan wil je toch maar even ja, weten nou of je er een emmer water overheen moet gooien of juist niet. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en um, uh, uh, je moet het, eigenlijk zouden wij allemaal een EHBO-cursus moeten doen, hè? Ja, heb ik niet. Nee, ik ook niet. Ik denk, maar ik denk serieus met enige regelmaat... net als dat ik met enige regelmaat denk... ik zou eigenlijk moeten weten hoe je reddend zwemt. Nee, nee ik ook niet. Zou ook een EHBO-cursus moeten doen? Nee. Misschien nee. moeten we hier een keer een EHBO-cursus doen? Als ik de geestelijk. Maar er kan gewoon iemand bellen die, uh, nee. die, die, die, die, die het antwoord weet. En dan zijn nou, we allemaal weer al een nog. stukje wijzer, toch? Ja. Toch? Ja, oké. Okay. Ja, iemand met een EHBO-cursus die even belt naar 0800-1121. Nou, een goede vraag. Is er nog een reden dat je het vraagt? of nee, Gewoon voor de zekerheid, uit voorzorg. Nou, dat ook niet echt. Oh. Nee, dat, dat, dan zit ik op de jokker. Nee, dat is ook niet echt. Oh. Maar ik zit dat loop altijd een beetje zo in de week een, een, een vraag te verzinnen voor jou. <laughs> ik denk van, nou, dit moet hem zijn. Ja, dat is eigenlijk niet het systeem, hè, Willem. Nee, maar staat een beetje wat... Nee, want het wordt nu, wel... nu wordt het natuurlijk een omgekeerde wereld. Ik ben een service voor de mensen die rondlopen met de vragen. Het is niet zo dat je natuurlijk een vraag moet verzinnen. Nou, ik loop er ook mee rond. Nee, dan is het goed. Maar nee, ik loop er ook een beetje mee rond. Toen ja, sinds op, is afgelopen dinsdag. Ja, nee, is ook goed. Je hebt ook helemaal gelijk wat jij wil. Als jij een vraag wil stellen, stel je een vraag. Bel je 0800 1121 En dan kijken of iemand het antwoord weet. En die moet dan ook okay. dat nummer bellen. Als het is, is het wel goed af. Ja, hartstikke goed, Willem. Dank je wel. Doeg. In oh. goede gezondheid, hè? Dag. Ja, ik ben een beetje grieperig, sorry. Oh, doeg. nee, dat is altijd goed. Als, maar dat is geen doeg. hartaanval. Nee, oké. Okay. Nee, nog niet gelukkig. Goed zo. Doeg. Oké, okay, doeg. Hamid. Goedenacht. Hallo. Hi, Astrid, met Hamid. Hoe is het met je? Goed hoor. Oh, met gelukkig. Ook? Ja, ook wel. Oh, netjes. Ja. Doe je goed? Ja, niks aan de hand. Ja, weet je dat ik blij ben met je programma? Nou, dat mag ik toch hopen, Miet. Ja, nee, echt. Ik heb op Google gezocht en ik heb uh, bijna iedereen gevraagd. En ik kom best veel mensen tegen met mijn beroep. Maar niemand weet de antwoordje. Kijk. Ik dacht, misschien, je hebt veel dus misschien weten die mensen wel. Ja, dat is een beetje het principe, ja. En wat is je vraag dan? Uh, mijn vraag is dat woordje stekker en balen. Je, ja. Ze zeggen toch, ik baal als een stekker of baal als een stekker. Ja. Wat heeft die stekker mee te maken dan, met ja. balen? Ja. Dat is een goeie. Waar komt die uitdrukking vandaan? Want ik heb wel eens goed naar een stekker gekeken, maar die baalt helemaal niet. Nee, stekker kent toch niet balen? Nee. Zelden. Maar je zeggen, Dat ja. was mijn vraag. Ja. En ik heb wel antwoord op die van Frans met die nagelknipper. Ja. Mijn ex had dat uh, zo eentje met die volkant, die gaat een klein beetje schuin omhoog, speciaal voor nagels. Waar je wat met je gewoon vingers net als gewoon een schaar vast kan pakken. Oh. Met speciale nagelknippers, die heb je wel. Ja, nee, maar het, uh, het, het probleem is voor Frans, want hij heeft wel een nagelschaartje... Maar de, uh, de rondjes waar je je vingers in moet doen, die zijn omdat het een klein schaartje is, zijn die rondjes ook meteen zo klein, dus klein. Dus hij krijgt zijn duim niet in dat in die rondjes. Nee dat zijn die rondjes zijn best wel uh, ruim. Je vingers in te gaan met die duim. Ja. ja. En de voorkant is klein zeg maar, met zo'n boogje naar boven. Zeg maar, Oké, okay, dus er is al, niet... ja, er zijn nagelknippen, nagelknip, nagel... Nagelknipschaatjes wil ik zeggen. Maar ik wil denken dat een schaartje altijd knipt. Maar je hebt ook nog van die knijpdingetjes. Ik hoor je heel slecht, Astrid. Ja, dat ligt aan mij. Maar, uh, lang verhaal kort. Ze bestaan wel met grotere rondjes. Ja, ja. Die heb ik zelf gezien. Um, uh, nou, dan, uh, dan uh, staat dat genoteerd. Ja, nou, dan hoop ik dat iemand uh, iets van weet over dat bala's en stekker. Ja, er, is vast, er, is, er zijn een paar mensen, weet ik inmiddels, die hebben zo'n uh, boek met spreekwoorden en gezegden in de, in de kast staan. Die zijn het vast al aan het opzoeken. Oh, dat hoop ik. Ja, en die bellen dan 0800 1121. Dankjewel voor je vraag, Amiet. Ja, jij ook dankjewel voor die tijd. Okay, Fijne uitzending nog. Oké, tot de volgende keer weer. Je goed, Astrid. Doei, doei. André. Hi, Astrid. Hi. Goeiedacht. Uh, Astrid, ik belde eens een keer met een vraag in plaats van met een antwoord. Ja. Ik denk, ja, want toevallig kwam het van de week uh, thuis een discussie over. En ik denk van, nou, dat is een mooie vraag voor, voor bij Astrid. Ja. Uh, ze hebben hier in de omgeving, uh, is in een, ja, dit is wat maar in ieder geval is in een kanaal hebben ze een lichaamsdeel gevonden van iemand die dus overleden was. Oh. En naderhand nou, had nog een gedeelte, alleen het hoofd niet. En toen kwam er thuis op discussie van, ja dat is toch wel van belang, want aan het, he, van de hand van het gebied wordt dan namelijk de identiteit, he, kunnen ze dan makkelijker bepalen. En toen kwam bij mij de vraag op, maar hoe kan die recherche dan uh, de gebiedsgegevens van iedere Nederlander weten? Want he, dat elektronisch patiëntendossier hebben we nog niet. En uh, sommige mensen willen er misschien helemaal niet in staan. Hoe kan dan zo'n recherche toch al die gebiedsgegevens hebben? En nu is mijn vraag dus, hoe komen ze daaraan? Ja, dat is een goede vraag. Wat ik kan me niet voorstellen dat ze bij ieder uh, lichaam wat ze vinden alle tandarts in Nederland afbellen om de foto's op te vragen. Nee, ik kijk te veel van die Amerikaanse series waar ze alles in de computer in kunnen voeren en dan komt er gewoon uit. Ja, dat zijn, uh, zijn vier verdachten. En dan gaan ze gewoon alle vier opzoeken. Ja, nou, het zou best kunnen dat dat misschien ik denk hier het met het uh, tandafgegeven ook zo is. Ik denk het niet. Alleen, waarom heb ik daar dan nooit toestemming voor moeten geven? Nou, maar je vindt het toch wel goed dat als jij, als jij in delen wordt teruggevonden in het kanaal, dat ze even naar je tanden kijken om te zien uh, welke tandenhoud je had? <lacht> dat, dat vind jij wel, wel goed. Wanneer het zover is, heb ik daar geen bezwaard meer <lacht> <niet> tegen. <lacht> de de, de nee, kans op een rechtszaak is heel klein. ik van... We hebben geen centrale opslag van uh, patiëntengegevens als het goed is. <laughs> nee, maar stiekem... En dan kunnen ze het dan toch weten? Ja. Ja, en uh, de, de mensen die nooit naar de tandarts gaan. Uh, ook, ook lastig, inderdaad. Ja. Van dat, uh, dat, dat, ja. Dus ik dacht van, ja, want die, die, die gebit zijn is altijd zo belangrijk voor, voor die identificatie. Maar ja, ik vraag me dan af van ja, hoe komen hun dan aan toch die gegevens waarmee ze het vergelijken? Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Ik vind het een goede vraag. Maar waar was dat dat uh, lichaamsdelen in het kanaal werden gevonden? In Schijndoel. En uh, weten ze nou inmiddels wat er aan de hand was of niet? De, de, de, nee, het enige wat ik dus vanuit de krant heb meegekregen was dat daar uh, dus lichaamsdelen gevonden zijn. Ja. Uh, maar, maar ja, uh, er is nog steeds geen identificatie vastgesteld. En dat is bij jou om de hoek? Nou, niet echt om de hoek, maar wel okay. in de regio. Lijkt me toch heel raar, hoor, als je zit te vissen. Ja, ja nou, het is wel goed dat het nog niet warm is, want voor ik, ja, ben je er aan het zwemmen? Ach, oké. Okay. Dank je wel, hè, voor de vraag. <laughs> is goed, fijne vraag <laughs> Ik hoop dat er een antwoord komt, dat het niet geheim is allemaal. Goed, dag, André. Yo, doei. Doeg. Rita. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik werd precies om twee uur wakker. Leuk, hè? Ja, maar je hebt gewoon de wekker gezet natuurlijk. Nee, echt niet? Echt, het is gewoon... nee. Dat ik is denk, ik, meestal dan blijf ik wakker, maar uh, ik denk, ben nu iets eerder naar bed gegaan. Ja. Ik ben nu om half één naar bed gegaan. Dus ik denk, ik ga eerst even voorslapen. Heel verstandig. Dan ben ik alvast wat fit als je... ik anderhalf uur heb geslapen. Maar dan neem je wel een risico als je gaat voorslapen zonder de wekker te zetten. Ja, maar het gaat automatisch, volgens mij. Ik ja. weet het niet, maar... Ik, uh, ja, ik luister heel graag naar jou. Zet maar gaat ik toch heb een systeem. antwoord ja. op de vraag van de meneer met uh, de konijn of een haas. Ja. Als je zo'n beest aanrijdt, ja. ja. het is natuurlijk wel lekker. Het ligt er ook aan, uh, ja, als je hem uh, net aanrijdt. Maar als hij er al uh, ligt. Dan zou ik hem nooit meenemen natuurlijk, want uh, dat is een beetje vies om hem dan nog op te eten. Ja, terwijl als je... hij net dood is. <laughs> <dan> echt... <laughs> als je nog warm aanvoelt, dan ja, misschien toch wel lekker, ja. Oh. Je moet nog net een mes bij je hebben, dat is helemaal uh, gek. niet gek natuurlijk om hem dan al te vullen. Ja. Dan zou je onderweg al een stukje kunnen proeven. Maar mag het? <laughs> nee, het mag niet. Oh. Je moet hem aan de kant van de weg leggen. En Je moet de dierenambulance bellen. En ook met een eend is dat zo. Want het gebeurt hier ook regelmatig. Ik woon in het buitengebied en hier worden regelmatig konijnen doodgereden. En ook eenden. En dan, uh, ja, dan bellen ze naar de dierenambulance en die, die halen ze dan op. Maar, want we hebben net naar uh, Casa Luna zitten luisteren. Daar ging het twee uur over of uh, de overheidsbemoeienis nu te... En dat heb ik toevallig niet gehoord. Nee, want toen sliep jij natuurlijk. Dus ik ja, vertel het je buiten, even. Ja, dat luister ik altijd door de week, zo twee uur. Dat ja. is nog een leuke tijd. ja. Maar, maar daar heb je dus wel wat gemist. Want het ging vannacht dus over de overheidsbemoeienis. Over oh, ja. te veel overheidsbemoeienis. Ja, in maar dat te... luister ik dan wel weer terug. Ja, maar uh, in dit geval denk ik dan ook. Van ja, weet je, als iemand nou een, uh, een eend aanrijdt of een, een konijn en hij wil hem opeten, dan. Ja. Hoezo, dat mag niet? Nee. Dat, dan staat, meestal... dat ja. staat waarschijnlijk in de jachtwet. Oh ja. Tenminste, dat hoorde ik van mijn man, maar die wilde doorslapen. Dus, ja. uh, Hou dan toch boos. eens op met je nachtprogramma's. Ik lig te slapen. Maar, ja. um, nee, maar meestal, niet altijd, maar meestal is het bij een wet zo... dat er toch een reden is dat die wet ooit aangenomen is. Dat ooit iemand heeft gezegd, het kan zo niet langer... dat mensen door het rode licht rijden. We maken het nu een wet dat je eraan moet houden. Ik roep maar wat. Dus ja, moet, ja. op een gegeven moment moet iemand gezegd hebben... het kan zo niet langer dat mensen konijnen of, uh, of, of eenden opeten ja. meenemen. Ja. We maken daar... Toch? Ja, dat weet het niet. Dat, dat zal ik hem maar niet meer vragen. Nee, maak hem maar niet <lacht> maar ik weet. Maar hij zei wel, nee, dat mag niet, zei die... Ja, nog even. dat mag niet, nu ik hij zei slapen. eerst de Flora en Fauna-wet dat hij het eerst over. En toen zei hij: oh nee, de jachtwet, denk ik. Maar hij was wel echt wakker, hij was niet. Uh... Nee, hij, was, hij ging wel even naar het toilet toe. Oh ja. En toen kroop, kroop hij weer in zijn mandje. Tuurlijk, zo'n uh, zo half, na, een en half toen liet drie plas. Ik plasje. hem jou horen, want ja. jij was met een ander in gesprek. En toen zei ik: ja Astrid, Astrid, zij heeft tegen met mijn ja, want hij zegt altijd, je moet dit en, als het vragen en dat en als het vraagt En dan zeg ik, ja, waarom ik? Doe jij het dan? Ja, maar hij want wil ik, slapen, ja. Want ik, ik had ook nog een vraag. Ja. Een vraag had ik dus ook namens hem. Ja. Want we hoorden vanavond in Hart van Nederland... Ja. ...dat er dus weer een publieke omroep... ...dat er dus weer een uh, komedie van de buis wordt gehaald. Ja, kinderen geen bezwaar. Ja. ja. Nou, dat vind ik wel heel erg jammer. Echt waar? Zo leuk, ja. <laughs> dat heb ik dan nog nooit iemand horen zeggen. Oh man, die vind ik zo leuk, met Alfred van der Heuvel. Ja, maar dat is echt dat is zo'n aardig man. Ja, wij zijn ook in een ja. theater geweest waar hij speelde in die serie van Allo Allo. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, hij zat nee, vroeger hij speelde... in Purper, hè? Hij was die, die... Wat was hij, die soldaat? Of weet ik veel precies wat was hij nou ook weer? Ja, ik weet het niet. Hallo, hallo, ik heb dat niet zo vaak gezien. Nee, ja. Het was wel heel leuk, dat stuk. Ik weet niet wat Alfred van der Heuvel in dat weet ik niet. Maar als het leuk was, dan was het leuk. En als jij kinderen geen bezwaar leuk vindt, dan... Uh... Maar ja, dat bestaat ja. ook al lang. Maar waarom wordt er dus door één persoon... Dus de zendercoördinator, eh, ja. laat ik het goed zeggen. Ja. Wordt er door bepaald... Of een programma wordt stopgezet door één persoon. Ja, maar dat is toch helemaal niet zo, Rita. Dat snap je toch ook wel? Ja. Nee, maar ja, Rita, echt als iedere... Nee, maar dat is, het, dat is toch nooit één persoon? Nou, ja. dat zei ik ook al tegen hem. Nee. Ja, zegt hij, dat is de zendercoördinator. Ja, ja, nee, maar dat, dat is de eindverantwoordelijke. Maar als oh. je stel, je bent de directeur van een uh, mayonaisefabriek. Dan ga je toch niet van de een op de andere dag roepen... nou, weet je wat we doen? We gaan uh, in plaats van mayonaise... gaan we ketchup maken. Daar gaan onderzoeken aan vooraf en overleggen en vergaderingen en ja. aandeelhouders, toestanden en weet ik van wat allemaal en marktonderzoeken. En, dat soort. en zo, zo, is het, zo is het met zo'n met zo, met zo zendercoördinator ook. Die zit niet in zijn eentje op zijn kantoor een beetje te beslissen wat er gebeurt op die zender. Uiteindelijk wel. Hij is degene. Als er twijf, bij twijfel, dan hakt hij de knoop door. Oh. Maar dat is toch iemand die zich laat informeren. Dus blijkbaar. Is het of te duur geworden, of uh, er kijken niet meer genoeg mensen naar, of er zijn heel veel mensen ontevreden over, of uh, uh, er is iets anders wat belangrijker wordt gevonden, of er is een andere omroep die recht heeft op die zendtijd, of dat soort dingen. En dat speelt allemaal mee en er wordt dan over vergaderd. En dan uiteindelijk is hij de eindverantwoordelijke. Ja, ja. Hm. Maar misschien dat iemand er iets zinnigs over kan zeggen. Ik vind het wel heel jammer hoor. Ja, dat is, maar dat is, dat is ook altijd, met, uh, en zeker met programma's ook, die, die uh, eindigen. Sommige mensen die zijn dolblij, andere mensen zijn heel verdrietig. En dan komt nog straks, weet je, wie weet, komt er wel iets nog leukers voor in de plaats. Met Alfred van den Heuvel. Ja. Stel, misschien wel. het zou zomaar kunnen. Misschien wel. Zeggen we maar over een jaar, God, het is toch maar goed dat dat programma is verdwenen. Of misschien komt uh, Laat Me Zitten nog eens terug... Wat weer terug? Dan laat maar zitten. Met Heij van de Heide, Johnny Krijkamp. Oh, dat kan ik me niet herinneren. Ja, dat is toen... Uh... Ja, dat is toen Maar dingen komen al... zelden terug. Ja. Zelden, hè? Ja, jammer. Maar ja. goed. Goed. Nou ja, ja. jammer dan. Ik maar... heb nog wel een hele interessante vraag. Ja. Als dat oh, nog even mag. Die heb je ook, ja. Ja. Nou, en dat, uh, daar loop ik al een hele tijd mee rond. Ja. En uh, waarom zit er in het ene pak melk wel calcium en in het andere pak melk niet. Dat wist je niet, hè? Um... Ik dacht dat melk dat sowieso altijd calcium in melk zat. Ja. Maar ja. dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja, als iets een bron van kalk is, dan is het toch uh, zuivel, toch? Ja, maar dat blijkt dus niet... Maar waarom halen ze het eruit? Ik mag geen reclame maken. Ja. En in de biologische melk zit dat er helemaal niet. Gek, hè? Ja, dat is raar. Dat is van oorsprong biologisch. En daar zit het niet in. Ik heb het ook al gevraagd bij uh, een hele grote fabrikant. Maar ik mag dus weer geen reclame maken. Nee, maar kun je je man even wakker maken? Misschien weet die het. <lacht> ja. ja, ja. Nee, maar ik, ik denk, nou, ik heb het best wel nodig misschien nog wel. En uh, ja, goed. Uh, en je weet ook, de kinderen die hebben het nodig voor de botjes. Nou. Ja, waarom zou je dan melk zonder calcium kopen? Kalk, ja. En ik let er nu op. Ik neem dus nu uh, wel melk uh, met uh, calcium. Ik uh, ga er ook op letten. Ja, moet je maar eens kijken. Er is ja. maar weinig melk die het heeft, hoor. Ja. Rita? Ja? Hoe heet je man? Peter. Doe je er goed aan Peter morgenochtend? Ja, die heb je toch wel eens aan de telefoon gehad, Peter. Heb ik Peter wel eens aan de telefoon gehad? Ja, nou ja, goed. Uh, ja, hij lag dus de snurken. Ja. Toen met die radio, dat de, radio, dat de ene radio liep toen een uh, halve seconde. Oh, dan was dat Peter, ja? Weet je dat nog? Ja. Ja. Op, ja. Dus de radio van mij, en het was toen nog ja. het uh, Gelderland. En dan kan ik je niet meer ontvangen. Nou, wat een toestand. Nou, ik ga afronden, Rita. Gelukkig heb ik radio 1. Ja. Heb ik jou nog? Oké, okay, nou. Bedankt voor het bellen. Succes met je uitzending verder. Dag, Astrid. Dag, goed hè, Peter. Tot dag, dag. Tot dag. Dag, Doei. Peter, doe nou niet zo mal. Waarom Loop jij zo maar? Naar een terrasje bouw, hoorde jij heel goed wat ik zei. Ja, dat plaatje in de zon als jou, dat was puur toeval. Was dat van Iris Zegveld? En er zijn een hoop vragen die nog beantwoord moeten worden. Dus 0800 1121, als je het antwoord weet op een van de vragen. Uh, Frans wil weten waarom ze nagelsgaatjes maken met van die kleine gaatjes voor je vingers. Want ja, het gaatje moet natuurlijk kleiner zijn, maar de ruimte waar je je vingers in moet steken moet natuurlijk altijd even groot zijn... want je vingers moeten erin passen. Um, Wim wil graag weten of je een aangereden haas mee naar huis mag nemen en uh, mag vullen. Dat mag dus niet, heb ik inmiddels gehoord. Maar misschien heeft iemand daar nog een aanvulling op. Willem wil weten hoe je weet of iemand die uh, flauwgevallen is gewoon even flauwgevallen is, een appelflauwte, of een hartaanval heeft. Hoe kun je dat constateren? 0800-1121. Hamid wil weten waar de uitdrukking balen als een stekker vandaan komt. André wil weten hoe gebidsidentificatie in zijn werk gaat. Want die denkt, we hebben toch niet van iedereen in Nederland gebidsgegevens? 0800-1121, als je weet hoe dat in elkaar steekt... En Rita wil graag weten waarom in het ene pak melk calcium zit en in het andere niet. Mailen mag ook nachtsuster omroepmax.nl. Maar een beller is sneller. En uh, nou hoorden we net uh, Peter het liedje. En jij wel Peter aan de telefoon. Goedendag Peter. Goedenavond, als het goed Ja, pijlen zijn land worden. Ik slaap ja. niet. Ik ben niet de man van de vrouw die we net gehoord hebben. <laughs> maar ik denk uit ervaring te weten. Uh, wat baal als een stekker is. Je weet het uit ervaring. Ja, maar dat weten een heleboel jongens... ook wij zien misschien die graag knutselen... wat er gebeurt als je kortsluiting hebt... en de draadjes niet goed vastzitten. Dan baal je als een stekker. Ja, wat gebeurt er dan? Wat zie je dan gebeuren? Uh, uh... De boel smelt. Als je een oude, oude, een oude type stekker hebt... Tegenwoordig kan dat niet meer. Je hebt tegenwoordig stekkers van rubber, die zijn de grote. Dat is massief, geaard. Ja. De ouderwetse stekker, wat gebeurt daarbij als je hier stond contact steekt? Fonken. de is zitten niet goed. Dan snelt de boel, dan wordt hij zwart en dan bolt hij op. Ja, kortsluiting. Hele simpel oplossing. Hele simpel maar, volgende. Ja, nou ja, ja, volgende. Ik, ik denk, ik, ik doe zo even, ja, zonder ik, ik heb het niet Nee, maar heel even, janen. Peter. Heel even. Dan is het niet de stekker die baalt, hè? Dan baal jij, want dan heb je kopsleuting. Ja, je baalt voor de stekker, maar als je dat gewoon omdraait, dan denk ik gewoon heel simpel. Het kan het zijn, ik zeg niet dat dat het is. Maar nou, dat is, is het niet. Want dan zou je zeggen, balen van een stekker. Ja. En niet balen als een stekker. Kan, maar hoe vaak zeggen we dat niet verkeerd? Ik heb de boete die ja. wij de hand. Ik het verbouwen, het verhuizen. Ja. Dus voor niet verhuizen, maar anders oh. zou ik het op even. Goed, Wat had je nog meer? Uh, ja, van de haas weet ik geen reden. Ik weet wel dat de oud-buurman van ons, die had er een sport van om hier een rij te wouden, de omgeving, Als hij naar de koeien ging kijken, die was slager inkopen doen of naar zijn eigen vee. Dan wilde hij wel eens langs de dijk hier in de buurt. Ze wilde hij wel eens een haasje aantikken voor de sport. met zijn keven of later met een ander type Volkswagen. Uh -huh. En dat ging dan, dan maakte die man daar sport van. en dan kon hij dat meenemen. en dat is toch een vorm van stropen. Stropen oh, is verboden, dus zo simpel. Kijk, dat is zo simpel. Oh, dus het is, wordt gewoon gezien als een vorm man, van wat jagen. Waar ja. Is. Ja. Wat waar gebeurd is. wat gebeurde met deze man? Die is eens op stropen. en het is al schemerig. smorgens vroeg. Ja. En wanneer die mist met ze komt op het pedaal van de kever, mist die min of meer een beetje de ja, macht over stuur kwijt. En aangezien ah, de ring vaak nogal hier en daar met flauwe bochten rondom je slingert. En, ja, het ernstig. water in. En dan, ja, dus dan krijg je dat. Ja. Maar het is een vorm van stroken en dan hadden we het nogal. Maar hoe is het, het afgelopen heen. met in... deze slagers, uh, slagersvriend van jou? Nou, dat waren direct de buren, en de overbuurvrouw, toen ik nog jong was, ik weet niet, ja ik nog jong, ik ben nog wel jong van geest. Ja. Die past op ons. Het was gezien van... Ja, oh, maar ik hoef niet de, de hele de... familiegeschiedenis, maar is die, is die toen met die kever te water geraakt? Nou ja, die, is gewoon, uh, die is ergens op boven water gehad. Oh, wat oké. Okay. Want is, is dat die zelf uit water komen, zodat de mensen zo rond hebben omstanders. Ja, en hier ook en daar een bouwtje en een schalletje. En dat het allemaal wel goed komt. Maar er was een sporteman op uh, vrij hoge leeftijd... en die kon dat niet laten in drie lekkere polder... in die uit Leiden verband. Ja. En dat overkwam is dus al niet iets. Heb je nog meer, nou, Peter? Ja. Een hele simpel antwoord op een hele mooie... misschien om, nou, niet zo mooi opslagpuntige vraag. die prothesen. En wat dan ook. Dat is altijd bekend. In de aan dat mensen toch even later zijn tandarts gaan... als je geen uh, perking opgelegd krijgt... met verplichte bijdragen, eigen bijdrage. Ja... Nou, wat is dat nu? Waar kan een regisseur of een politieagent of iemand anders gegevens vandaan halen om erachter te komen wie iemand is of wie iemand geweest is? Ja, ga je nou nog een keer de vraag stellen, maar dan aan mij? Nee, nee, nee, nee. Dan zeg ik heel simpel. Dan gaan ze naar de tandarts toe of ze gaan naar het gebieds-tandtechnisch laboratorium, wat dan ook. En zo haal je alle gegevens van kind aan. Dat je normaal gesproken in het verleden misschien naar schoolpantarts te maken had of nu ook met jeugdzorg. En daar komen de gegevens van dan, wie iemand zou kunnen zijn, daar hadden ze wat verrijken met we maar aan. Ja, ja. En de toont geeft nou, die gegevens. Hé, hey, bedankt hè Peter. Ja. Ja. Makkelijk hè. Doeg. Ja, nou, goeie. Hoi. Eh, uh, Remco. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Remco. Ja, ja ik had... Uh... Die heeft een aanvulling op de vraagstuk van het aangereden dieren, maar die is al netjes ingevuld door die mevrouw van daarnet. Ja, want het dat mag dus het niet. Sorry? Het mag dus niet. Officieel mag het niet. Maar, maar, maar van wie denk... dan niet? Waarom niet? Waarom niet? Ja, <laughs> dat weet ik niet. Nou, ik moet zeggen, Peter, zijn het een heleboel en sommige dingen kon ik niet helemaal chocola maken. Maar er zit natuurlijk wel wat in dat je wil voorkomen dat mensen met hun auto expres over konijnen heen gaan en hazen heen gaan uh, proberen te rijden. Nou, dan moet het toch een goede auto hebben, wil je dat expres kunnen doen. Want die mensen zijn wel zo snel. Dus uh, het moet meer een, een toevalstreffer zijn dat je hem raakt als dat je hem expres kunt gaan nou, maar ik. Als we één ding geleerd hebben van de film Watership Down of Waterschapsheuvel... dan is het wel dat een konijntje midden op de weg gaat zitten... naar nou, je koplampen gaat zitten staren. Nou, ik rij zelf op de vrachtwagen en ik rij veel op de binnenwegen... naar de boerenerven. En uh, daar stikt het van de konijnen s'nachts. Maar het... Nou, het is maar sporadisch dat ik er één onder mijn wielen heb. Dus, uh... Het is bijna nog nooit gelukt. Uh, ja, wel een keer gelukt, maar ik zeg al, dat is meer een toevalstreffer <laughs> als ik zeg van, hé, hey, daar zit er een, die zal ik eens geraken. Dat, uh... Nee, maar stel dat je nee. dat denkt met je vrachtwagen, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Als je denkt, nee, als nee, ik nee, nu kun... een stukje door de berm ga, dan kan ik net dat konijntje meepakken, dan heb ik iets te eten vanavond. Nee, ja, maar als ik met die vrachtwagen uh, door de benen mee ga, dan denk ik dat ik een takenwagen kan gaan om die vrachtwagen recht te zetten. Dus, Precies, uh, maar jij bent ja. natuurlijk een hele verstandige chauffeur die dat niet doet. Maar nee, we maar moeten zeg ik af. Moet rekening om, om, om, houden met de mensen die wat minder goed ja. nadenken over hun acties. Of ja, zo. maar ik zeg, om het nou bewust te gaan doen, dat, uh, dan moet het superchauffeur zijn, willen dan uh, tien konijnen in een jaar uh, aan kunnen rijden. Dan, ja. Het zal, het zal echt een toevalstreffer zijn in plaats van dat het echt uh, uh, bewust uh, gebeurt. Kijk, ik ja. weet inderdaad wel met, uh, met reeën en, en herten en al. Ik ben inderdaad verplicht om dat te melden. Ik ben er zelfs nog verplicht om erbij te blijven. Eerlijk waar? Ik ben van weg. Maar... Sorry. Echt waar? Ja, oh, anders, dan wist ik kan, niet. Het, anders dan kan er zelfs nog gezien worden als uh, door een een ongeval. <laughs> Dus, uh, kijk, gebeurt het echt, uh, ja, dat zei ik zelf Als, als alles, uh, zijn er geen getuigen bij, ja, dan ontkom er eraan. Maar ja. zijn er getuigen en ze geven jou kenteken door als ze achterhalen, hè, dan is het nog doorrijden aan ongeval. Nou ja, ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Herten her, ben je inderdaad verplicht om uh, aan te geven als je die aan hebt gereden, ja. En een wild zwijn? wild zwijn durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. <laughs> Nee, ah. maar die zit ik niet echt in het gebied waar ik rijd, dus uh, dan nee. moet je meer het, uh, het Veluwe gebied in gaan denk ik. Ja, oké. Okay. Maar, maar ik had nog even een, een eigen vraag. Ja. Uh, daar loop ik eigenlijk al heel lang mee. Uh, mm -hmm. Ja, dan praat ik eigenlijk over 20, 25 jaar terug. Dus op vrij korte, uh, vrij korte tijd tussenin is mijn oma en mijn tante allebei gestorven. Mm -hmm. uh, allebei helaas aan kanker. Mm -hmm. Maar allebei hebben ze... Uh, vlak voordat ze stierven... Uh, tegen mijn, uh, mijn tante... die had dan tegen haar oma nog kunnen zeggen van... mam, bedankt voor alles. En mijn oma had tegen haar kinderen gezegd van... Uh, uh, uh, ja, uh, kinderen, uh, het is goed geweest. Mm -hmm. En eigenlijk allebei... Uh, een luttele seconde later was het dus uh, voorbij. Nou is mijn vraag... Uh, kun je nou echt aanvoelen... Dat je moment mentor is? Ja, dat is een goede vraag. Ja, kijk, uh, ik bedoel, uh, is het nou echt zo van. Uh, ik voel dat het verkeerd gaat, ik zeg nog net mijn laatste woorden en ja. En het is voorbij, want het was ook echt. Uh, kijk, ik, ik heb het eigen van verhalen, ik ben er zelf niet bij geweest. Mm -hmm. Maar uh, het is de moeder en mijn zus van mijn moeder. En uh, zij was er dus bij allebei de keren wel bij. Ja, en die zei van, ja, vooral mijn tante zei ze, ja, die zei gewoon echt letterlijk: man, bedankt voor alles. En ja, ze sloot de ogen en het was gedaan. Ja. Yeah. En dan heb ik eigenlijk altijd al over nagedacht: hoe wist zij op dit moment van, uh, ja, dit was het? Kijk, dus, uh, ik weet niet, uh, ja, kun je dat aanvoelen komen uh, op zo'n moment? Ja. Yeah. Dus dat is geen. Uh... Yeah. Ja. Nou ja, ik zit er even over na te denken. Want als je inderdaad, als je een wat langer ziekbed hebt dan, en, en je voelt jezelf steeds slechter en slechter en slechter worden, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment, als je denkt van goh, ik voel me nu echt wel heel beroerd, of uh, slap of moe, of, uh, dan, dan ga je wel dat moment pakken natuurlijk om nog even iets te zeggen. Ja, maar het is, uh, kijk natuurlijk, uh, op dat moment uh, kan ik me voorstellen, ik denk van, zou het uh, zijn, ik kan het beter nou zeggen, als ik het uh, niet meer zeg. Ja. Maar ja. het was uh, voor allebei, uh, ja, ja, lullig gezegd, precies op het goede moment. Om ja, precies, te laatste woorden en daarna niet nog, mag ik misschien een glaasje water ofzo, ja. Ja, het was echt, uh, luttele seconden later, sloot ik allebei de ogen. Dus het was niet zo van, ja, mijn ogen niet zo van, uh, uh, ik denk dat het gebeurd is, maar meer het idee van dit was het. Uh, ik zeg nog is ja. mijn laatste woorden en het is mooi geweest. Uh, ja. Ja. Kijk dus, we hebben eigenlijk ja, altijd geboeid uh, ja. of dat nou uh, kan of niet, dat je echt je moment aanvoelt komen. ja. ja. Ja, nou ja, toevallig ja, mijn schoonmoeder is nog niet zo lang geleden overleden. En toen was het wel op een gegeven moment dat we, dat we toch allemaal aanvoelden... oh, nu moeten we toch allemaal even verzamelen bij het bed. En ze heeft niks meer kunnen zeggen, maar we zijn er wel allemaal bij geweest. Uh, uh, nou, alle, alle hele naaste familie in ieder geval. Dus dat, is ook, dat was ook heel raar natuurlijk, want hoe weet je dat nou... Ja, dat dus, uh, ja. Ja. Nou, wie weet, uh, kan iemand daar iets zinnigs over zeggen? 0800-1121, zeg ik maar weer. Bedankt voor je vraag, Remco. Is goed, geen you know. Goeie reis, hè? Ik ga het met hè? Ja, dankjewel. Zou ik nodig hebben? Doeg 0800-1121. Hey,